Thank you.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 Ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan. 7, 7, 7, 7, 7. Voor dit of dat, het geeft niet wat. Neem de telefoon en waar even. Bel me even op, je hebt het nummer toch verstaan. 777, 777, 7, 7, 7, 7, 7.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 Tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan. Zeugen, zeugen, zeugen, zeugen, zeugen. Voor dit of lang. het geeft niet wat. Neem de telefoon en buik schreeuwen. Wel me even op, je hebt het nummer toch. Zip, zip, zip, zip, zip, zip. zoo, zoo,